Intussen had ik lief liefgekregen als mijn eigen dochter. En hoe meer ik haar leerde kennen, hoe feller ik mij verwijder begon te doen... haar een vermogen onthouden te hebben dat haar rechtens toekwam. En toen kwam ik op de gedachte dat een huwelijk tussen jullie beiden alles in het reinen zou brengen. Je weet hoe ik er mijn best voor gedaan heb. En uh, ik heb het steeds geweigerd. Je vader schrok geweldig toen hij mij daar plotseling bij ergens Boveld ontmoette. En met reden, want het bleek dat mijn vermoedens juist waren geweest... Maar hij stelde het voor alsof het huwelijk tussen jullie beiden een beklonken zaak was. Ik kwam met hem overeen. Zodra ik in veiligheid was en het huwelijk gesloten zou zijn... ...ik hem het noodlottige stuk zou opzenden. Je onberaden daad om de man van wie ik alles te vrezen had aan de justitie over te leveren... ...heeft al mijn pogingen verijdeld. Het bewuste stuk is op hem gevonden en thans in handen van de heer hoofdofficier. Zo even kom ik van zijn kantoor... Hij heeft me laten roepen om te vernemen wat het opschrift... inventaris van de juwelen toebehoord hebbend aan Hendrik Blaak... en thans het eigendom van Henriette Blaak te beduiden had. Wat ik geantwoord heb, weet ik niet meer. Maar ik weet wel wat het gevolg zal zijn als het stuk geopend wordt. Ik wil de schande niet overleven. Mogen God mij vergeven... mijn enige hoop is nog dat mijn ongezegde levenswandel voor jou een les zal zijn... Je ongelukkige vader, Jacobus Blaken. U ziet het, heer. Ik ben de oorzaak van mijn vaders dood. U weet nou alles. Het enige wat ik vraag is. Kunt u helpen de nagedachtenis van mijn vader te sparen? Wat Henriette betreft. Zij zal hebben wat haar toekomt. En meer dan dat. Mijn heer, de heer van Rijnhoven heeft de mij ontnomen papieren teruggebracht. Als het bewuste stuk zich daaronder bevindt, zal ik het aan u niet opsturen. Zij moet beslissen wat ermee gebeuren moet. De notaris is er, meneer. Daar is de, de notaris, meneer Blaak. Laat hem binnenkomen. Dan laten we u met hem alleen. Wij blijven in de buurt. Als u ons nodig mocht hebben. Dank u. Tja, een treurig einde. Hij heeft weinig goeds gehad om aan terug te denken deze laatste dagen. En wij hebben in feite niets voor hem kunnen doen... Nee, hoe zouden we ook. Hij moest met zichzelf in het komen. En de laatste reis heb je alleen te doen. Ja. Hij wacht mij nu nog een moeilijk bezoek. Ik moet nu nog naar Ariette om er van alles op de hoogte te stellen. Als je wilt, ga ik met je mee. Oh, graag. Want ik zie er wel tegenop. Natuurlijk ga ik met je mee. Als je dat van dienst kan zijn. Ah, wel, vriend Huik. Blijf dat ik u nog tref. Amelia en ik komen afscheid van u nemen en nu wel eindelijk voor goed. U reist vandaag ook af. Ja, we gaan naar Rusland, waar ons beide naar ik hoop een nieuwe toekomst wacht. Ik wens het u van harte toe. Maar toch niet voordat ik u nogmaals hartelijk bedankt heb voor alles wat u voor ons beide gedaan hebt. Ik wens u veel zegen op al uw ondernemingen. Ik draag u de belangen op van mijn nicht Blaak. Ik verwijt het mijzelf min of meer dat ik er niet beter voor gezorgd heb. Maar ik ben ervan overtuigd dat niemand die beter behartigen kan dan u. Ik heb er een dubbele reden toe. Ik ben alleen bang dat ze nog te veel tegen mij ingenomen is... om het dat de zaak te benoemen. O, maar heb ik u niet het tegendeel verzekerd, meneer Huik. Ga naar haar toe. En, en wees u niet bang haar de hele waarheid te vertellen. Ze zal u geloven. En als u haar spreekt... geef haar dan dit. Als aandenken van haar nicht. En verzoek haar dit uit liefde voor mij te willen dragen. Wat is het? Een hanger. Die ik gevlocht heb van mijn eigen haar. Met een klein goud kruisje eraan. Dat is eigenlijk lief van uw vreule. En u hebt voor mij geen aandenken? Later, als we op de plaats van bestemming zijn aangekomen... zal ik u er ook in sturen. Maar dan verwacht ik er van u een terug. Van u. En, en van uw vrouw. Kom, vader. Laten we gaan. Ja, kind. Amelia. Vaarwel. Huck. Amid. Meneer Huck. Een lief kind. Ik hoop van harte dat ze daar in Rusland nog gelukkig kan worden. Ze had het graag hier willen worden, maar ja, jij wilde niet. Hoe bedoel je? Ze is smoedig verliefd op je. Ach, nonsens. Hm. Als je dat niet gemerkt hebt, ben je ziende blind... Maar ja, dat komt meer voor bij lieden die hun genegenheid elders geplaatst hebben. Ik geloof er niets van. En hoe dan ook. Ik mag dan mijn genegenheden geplaatst hebben, zoals je zegt. Of daar veel van terecht komt, is nog de vraag. Amelia was anders zeer stellig in haar goede verlangen. Ja, ja, ja, Amelia. Maar of Henriette er ook zo over denkt, betwijfel ik sterk. Enfin, uh, we zullen zien... Ik begin u mijn condolences te betuigen met het verlies van uw oom en van uw neef. En de mijne erbij vroegen me, mevrouw, mijn hartelijke deelneming. Dank u, heren. Gaat u zitten. Uh. U bent allebei getuige geweest van het overlijden van mijn neef. Ja, juffrouw. En ik ben belast... Een ogenblik voor u verder gaat... zou ik eerst graag willen weten... of iemand buiten u en de heer Van Lins weet van de brief... die door mijn oom aan Lodewijk is geschreven. Niemand. Ik heb die brief bij me. Alsjeblieft. Dank u. En dan moet ik u ook nog zeggen... dat ik een brief heb gekregen... van de heer Van Lins. waarin hij mij schrijft hoe mijn oom tot zijn ongelukkige daad is gekomen. Hij sloot daarbij een stuk in... waaruit bleek dat ik recht had op een aanzienlijk vermogen. Ik, ik was ontroerd bij het zien van de handtekening van mijn vader. En bij de gedachte aan alle moeite... die de goede man zich had getroost om voor mij een fortuin te verdienen. Ik heb de handtekening eraf geknipt... en het stuk verbrand. Wat zegt u in... Een zo precieus document. Mijn oom hield oprecht van mij. Hij heeft mij in zijn huis opgenomen en mij behandeld als zijn eigen dochter. Ik zal niet als loon daarvoor, nu hij dood is, zijn goede naam in discrediet brengen. Niemand van ons is dit geheim bekend. De heer Van Lins zal zeker zwijgen. En van u beiden verwacht ik hetzelfde. Iedereen denkt dat mijn oom aan een beroerte gestorven is. Laat dat zo blijven. Maar, maar, maar weet u wel, juffrouw Blaak... dat u een important kapitaal hebt opgeofferd... ten gerieven van een paar dozijn collateralen die u er geen dank voor zullen weten? Dat zij zo. Juffrouw Blaak offert niets op. De verdiensten van haar handelwijze wordt er niet minder om. Maar door dit stuk worden de nadelen toch weggenomen. Dit is het testament van Lodewijk Blaak... Dat ik u in zijn opdracht overhandig. Hij was uiteraard de natuurlijke erfgenaam van zijn vader, maar hij benoemde u op een paar onbetekende legaten na tot zijn universeel erfgenaam. Lodewijk. Mag ik u hiermee van harte geluk wensen? Juffrouw Blaak. Lodewijk heeft in zijn laatste uren van mij verlangd dat ik de man zou zijn die een afschrift van zijn laatste wil aan u zou overhandigen hij dacht dat u het misschien aangenaam zou zijn... ...dit stuk uit mijn handen te ontvangen. Mag ik hopen dat hij het bij het rechte eind heeft gehad? <kwijnt> uh, het, uh, het is misschien, misschien beter. Ik, uh, ik heb nog iets te doen. U weet misschien... ...dat ik de morgen voor haar vertrek... ...bezoek heb gehad van mijn nichtje Amelia... Van Amelia? Is zij hier geweest? En is zij... Heeft, heeft zij... Heeft zij uw wantrouwen kunnen wegnemen? Ik, ik bedoel... Amelia de... is een engel. En ik vergeef het u nooit dat u niet smoorlijk verliefd op haar bent geworden. Zij heeft me gezegd dat zij... Tenminste... Ja... Hoe zal ik het zeggen? In ieder geval... Ik moet u excuus vragen dat ik misschien verkeerde gedachten van u gehad heb, meneer Huik. Vind je niet dat we nu maar weer Ferdinand en Henriette moeten gaan zeggen? Als je dat wilt, Ferdinand. En dat het nu ook tijd wordt om eens de waarheid te zeggen, ronduit. De waarheid? Wat bedoel je? Dat ik van je hou, Henriette. En dat ik je vraag om een vrouw te worden. Ja, maar Ferdinand. Het is nu allemaal zo... te rouw. Natuurlijk, natuurlijk. Ik zal de laatste zijn om die niet te respecteren. Maar, maar toch, dat gaat nu alles verleden worden. De toekomst is dat ik van je hou. En dat ik je vraag... mijn vrouw te worden. Henriette, kun je daar antwoord op geven? Moet ik dat nog, Ferdinand? Zou ik anders... zo afschuwelijk jaloers geweest zijn... Ik heb van je gehouden, Henriette. Vanaf het eerste moment dat ik je ontmoette, tijdens die onweersbuien in En ik ben van je blijven houden. En ik zal altijd van je blijven houden. Mijn leven lang. Hmm. Hmm. Su Suzanne? Pardon, ik, eh, ik wil zeggen, je voor Huik. wat doet u hier? Ik wil mijn vriendin troosten, meneer Van Rijnhoven. Ik denk dat ze dat wel nodig heeft. Dat denk ik niet, mevrouw vaak. Dat denk ik niet. Oh nee? Nee. Uw broer heeft deze zaak al op zich genomen. En het lijkt mij beter hem daarbij niet te storen. En uh, nu het gelukkig toeval het zo heeft geschikt dat ik u hier aantref, kunnen wij, denk ik, onze tijd beter gebruiken. Oh Ja. En hoe dan wel? Ik, uh, ik heb eens uit uw mond vernomen dat u een groot amatrice van reizen bent. U hebt misschien al van uw vader gehoord... dat ik inmiddels in diplomatieke dienst ben getreden. Ja? Dat brengt veel reizen met zich mee. Ik, uh, ik zou u willen voorstellen mij daarbij te vergezellen... en mij als uw gids te beschouwen. Uw leven lang. Oh. Ja, dat is wel een heel andere, hoe zal ik het noemen... ...een heel andere conversatie dan ik hier had verwacht. Het is geen conversatie, Suzanne. Het is een ernstig voorstel dat ik je ja. verzoek... ernstig in overweging te nemen. Bedoel je? Een huwelijksaanzoek? Ja, Suzanne, dat bedoel ik. En je zou me onuitsprekelijk gelukkig maken... ...als je het aannam. Maar... Maar hoe, hoe kom je op het idee? Ik heb nooit anders gedaan dan je geplaagd. En zou je dat gedaan hebben als ik je voorkomen onverschillig liet? Nee, dat doe je ook niet. Wil je dan nu zeggen dat het, dat het ja is, Suzanne? Ja, willem Andries. Ja. Als ik je geplaagd heb, dan is dat alleen maar omdat dat nu helemaal mijn natuur is. En om die Franse woorden van je. Ik beter mijn lieven zul je gemerkt hebben. Voor mij mag je zoveel vreemde woorden gebruiken als je maar wilt. Waar zou ik je anders mee moeten plagen? Oh. Maar ik. Ik hou van je. Je bent een lief mens en ik vertrouw je. Daar hou ik je aan, Suzanne. Vanaf het eerste ogenblik dat ik je zag, heb ik van je gehouden. ...zijn trouwbeloften gewisseld tussen Willem-Andries van Rijnhoeven... ...heer van Weideplas, Groenewoud en Binnengeest, Jonkman... ...en mijn juffrouw Suzanne Alette Huik, jongdochter. Eveneens tussen meester Ferdinand Huik, Jonkman en mijn Henriette Bla. Je naar het laatste deel van Ferdinand Huik. Een seriehoorspel naar de roman van Jacob van Lennep in de bewerking van Jan Apon. De rolverdeling was als volgt: Ferdinand Huik, Erik Plooier. Van Reinhoven, Paul Deen. Reinsen, Johan de Sla; Lucas Helding, Paul van der Lek. Drost, Herbert Joeks. Bos, Frans Somers; Amelia, Elly den Haring. Heins, Jan Borges. Lodewijk Blaak, Hans Karsenbarg. Henriette Blaak, Joke Hagelen, Suzanne Huik, Corrie van der Linden en een voorzanger Jos van Turenhout. De regie had Wim Paul.